10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Maatschappelijke organisaties reageren over het algemeen positief op de verkiezingsuitslag. Veel organisaties pleiten voor een snelle formatie en verwachten een stabiele coalitie van middenpartijen. Ook klinkt er opluchting omdat de kiezer gekozen lijkt te hebben voor een pro-Europees beleid. Vannacht werd de VVD opnieuw de grootste partij van Nederland met 41 zetels. De PvdA won ook fors en komt op 39 zetels. Ondernemers zijn over het algemeen erg tevreden. Branchevertegenwoordigers VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland... vinden dat de uitslag goed is voor de stabiliteit van Nederland. MKB-voorzitter Biesheuvel noemt het onverstandig dat de PvdA-plannen heeft... waarmee de lasten voor kleine ondernemers hoger uitvallen. De onzekerheid over de pensioenen bij veel kleine ondernemers. Hè? Dat is echt enorm groot. Ja, En ik vind dan dus de, de lasten voor die kleine ondernemers verhogen... zoals de PvdA in het programma aangeeft, vind ik gewoon... Echt onverstandig. Makelaarsvereniging NVM vindt dat het nieuwe kabinet zich snel op de huizenmarkt moet storten. Volgens de vereniging kan Nederland geen dag langer wachten op maatregelen voor een betere doorstroming op de woningmarkt. André Rauvoet, voorzitter van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, noemt de uitslag problematisch. VVD en PvdA staan ook op het punt van de gezondheidszorg behoorlijk ver bij elkaar vandaan, zei Rauvoet in het Radio 1-journaal. De verkiezingsuitslag in Nederland is een overwinning voor Europa. Dat schrijven buitenlandse media over de winst voor de VVD en de PVDA. De Nederlandse kiezer steunt de pro-Europese middenpartijen... en laat de eurosceptische PVV keihard vallen, zo meldt de BBC. Ook het Duitse persbureau DPA zegt dat de partij van Wilders... door de mand is gevallen. Persbureau Reuters noemt het een sweeping victory... voor de pro-Europese partijen. Amerika gaat onderzoeken of de aanval in Libië, waarbij de ambassadeur en drie van zijn medewerkers omkwamen, een geplande aanslag was. Amerikaanse functionarissen zeggen dat de aanslag complex en professioneel was en dat de aanvallers banden hebben met een extremistische organisatie. In eerste instantie werd gedacht dat de aanval een spontane actie was bij het protest tegen een Amerikaanse film over de profeet Mohammed. President Obama zei gisteren dat de VS de daders zal vinden. Ook zei hij dat de aanslag niets verandert... in de relatie tussen de VS en de Libische regering. De sterfte onder kinderen tot vijf jaar... is de afgelopen twintig jaar sterk afgenomen. Dat zegt UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. In 1990 stierven ongeveer 12 miljoen jonge kinderen. Vorig jaar was dat afgenomen tot 7 miljoen. De belangrijkste oorzaak is de succesvolle aanpak... van ziektes als polio, mazelen en malaria... De meest dodelijke ziektes voor jonge kinderen zijn nu longontsteking en diarree. Vooral kinderen uit Congo, Nigeria, India en Pakistan lopen het risico om hieraan dood te gaan. Het weer vanochtend buien, afgewisseld door zonnige perioden. Vanmiddag droog, maar het raakt steeds bewolkter en het wordt zo'n 18 graden. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking toe en kan het vooral middags licht regenen. AWB nou, Verkeersinformatie files op de A8, Zaandam richting Amsterdam... bij knooppunt Koenplein, twee kilometer. Na een ongeluk op de A9, van Amstelveen naar Alkmaar... bij Badhoevedorp, 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt Watergraasmeer en Osdorp, 8 kilometer.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 En dat voor slechts 70,25 euro ex ex-BTW. Ga naar vodafone.nl slash signaal Power to you. Vodafone. Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. The morning after. Nederland na de verkiezingsuitslag Sven Kokkelman en Felix Burgers. Goedemorgen. We zitten in de Societeit van Nieuwswoorden. Ik moet zeggen, hartstikke gezellig. Uh, de, ze, ze druppelen allemaal langzaam binnen. Uh, een van de, van de campagneleiders die kwam net hier aan onze tafel. En die zei, ja, ik kom absoluut niet, want we hebben een overwinning te vieren, uh. Ja, want er zijn fractievergaderingen om ik, half elf. En ik zou, ik zou zeggen, maar die, die campagne is afgelopen. Dus ik kan heel makkelijk hier komen zitten natuurlijk. Inderdaad, ze gaan met elkaar allemaal vergaderen. En zich buigen over de verkiezingsuitslag en wat de consequenties daarvan zijn. Om half elf. Allemaal in, in hun eigen kamers. Want wat betekent zo'n uitslag nu? Ik moet zeggen, gisteravond om uh, 9 uur... toen die uitslag in één keer bekend werd... en Ferry Mingelen daar verscheen... en stond voor dat grote scherm... en ik zei... Oh, VVD plus 10, PvdA plus 10. Jij zat uh, op dat moment live op Nederland 2. Ja. En uh, wat dacht jij op dat moment... Ja, toen dacht ik, nou ja, het is in ieder geval een minder onoverzichtelijke toestand dan waarvoor we werd gevreesd. En eigenlijk heeft Nederland gekozen alsof het een twee-partijenstelsel is, een beetje min of meer. Namelijk of voor Samsom of voor Rutte. Uh, en je hebt nu twee grote blokken en nou is het ingewikkeld aan dit coalitieland dat de twee uitersten op wie je dan je stem hebt uitgebracht misschien ook wel een strategische toch met elkaar moeten gaan samenwerken. Goed, we gaan in ieder geval vanochtend even kijken uh, bij die uh, fractiekamers van de verschillende partijen. De nos verslaggevers staan daarvoor paraat vanaf half elf. Uh, kunnen we wat uh, commentaar verwachten van mensen die die Kamer inlopen. En uh, voor de rest gaan we praten over hoe dat nou moet dat formeren zonder haar majesteit. Want uh, vanaf twee uur vanmiddag treden de fractievoorzitters in overleg met de Kamervoorzitter. Dat is Gerry Verbeet. Uh, de, nadat de fracties natuurlijk advies uitbrengen aan hun eigen fractievoorzitter. En dan gaan ze niet meer langs de koningin zoals dat voorheen het geval was. Maar gaan ze via een andere procedure waarvan niemand nog precies weet hoe dat dan precies moet. Met een uh, Tweede Kamer in oude samenstelling voordat de nieuwe Tweede Kamer... Kamer over zeven dagen wordt geïnstalleerd. Um, Joop van den Berg, auteur van het boek Koning Kamers Kabinetsformatie. Ook langs senator trouwens, voor de Partij van de Arbeid geweest. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit nou de meest gewenste procedure met deze uitslag? Nou deze, nou, ongeachte uitslag eerlijk gezegd, uh, zou ik deze procedure niet direct hebben uitgevonden. Dat wil niet zeggen, maar nou praat ik voor mezelf, uh, dat ik tegen uh, een verkiezing van de formateur of informateur door de Kamer ben. Alleen... Uh, dan moet je het echt zo uh, inrichten dat er ook weinig kans is dat uh, partijen ervan rennen of niet mee willen doen of uh, het proces kunnen saboteren. Hoe zouden ze het kunnen saboteren? Nou, door bijvoorbeeld uh, tegen mevrouw Verbeet vanmiddag te zeggen, ja dat is interessant wat u wil, maar uh, uh, daar hebben we dus allemaal niet zoveel zin in. Uh, want wij hebben niet bedacht dat deze reglementswijziging moest komen. Nee, maar dat zegt mevrouw Verbeet, in een democratie is het nog wel zo... dat dus de meerderheid van de Kamer voor iets stemt. Precies. En dus zijn de korte termijn-effecten waarschijnlijk uh, heel beperkt. Dat wil zeggen, iedereen zal braaf meedoen. En als het alleen erom gaat om tegen de VVD te zeggen... dat zij maar een uh, informateur moeten voorstellen... ja, dan is het vrij gauw gebeurd. Daar heb je ook inderdaad de koningin niet voor nodig. De koningin... Of een ander, uh, of wat dan ook, bemiddelens uh, zou je nodig kunnen hebben als een formatie in moeilijkheden komt ja. of in een impasse. Uh, en niet, kijk, de eerste keuze is een betrekkelijk eenvoudige. Het enige wat je daarvan kunt zeggen als je niet oppast, doet de Kamer daar behoorlijk lang over. Ja. Goed, uh, we moeten wachten op de nieuwe Tweede Kamer... de nieuwe samenstelling voor de Tweede ja. Kamer... voordat daar gestemd kan worden, lijkt mij zo. Dus we ja. zitten met een week waarin iedereen in de ja. achterkamertjes... met elkaar gaat zitten overleggen. Er wordt natuurlijk ook niemand uh, aan ja. uh, publiek voorgesteld... Ja. als informateur ja. of als formateur... want dan is de kans op beschadiging ja. te groot, toch? Ja. Ja. Uh, en dan zal een deel van de Tweede Kamer vinden dat Mark Rutte meteen formateur moet worden. Al is het alleen maar om hem te pesten, want de kans dat hij dat dan zappen, niet slaagt. Ja. Hè? Ja. En een ander deel zou zeggen, nou laten we nou één of twee informateurs ja. aanwijzen. Nou, ja, nou beschrijf je het proces al. Uh, ja. van... Dank voor uw komst. Ik, kom zacht... Ik vond het heel opkomende... beschreven gezegd hoor. Ja. Heel zacht opkomende chaos. Ik zat geboeid te luisteren. Ja, ja dankjewel. Nee heel... hey, hoor, het uh, gaat heel goed. Ja. Uh, maar. Dat kan dus ook betekenen dat als ze het aanvankelijk niet eens worden... want daarvoor ziet dat reglement ook in... dat ze nog een keer bij elkaar komen. En ik heb dus op een gegeven moment uitgerekend... het kan dus drie weken duren. Die tijd nemen ze voor zichzelf in geval van nood... voordat de eerste informateur aantreedt. Nou, nou zal dat niet gebeuren. Politici in deze Kamer zijn meer dan intelligent genoeg... om te weten dat ze dat kunstje maar beter niet kunnen uithalen. Maar je hebt gelijk... Met de oude procedure uh, gingen fractievoorzitters uh, vandaag en morgen uh, naar de koningin. En morgenavond of uiterlijk vrijdag zou je dan een informateur hebben. Nu moet ja. je in ieder geval een week wachten. Dat is een van de redenen waarom ik zelf eigenlijk altijd en ook met een clubje uit de Partij van de Arbeid destijds gezegd heb. je mag er een week over doen, maar dan ook een formateur. En, en geen niks, informateur? Nee, informateur. Neem nou eindelijk eens die verantwoordelijkheid. Ja. Je ziet uh, welke kant het uit moet. Ja. Dan ook een formateur kiezen. Ja. Uh, en dat in redelijkheid zal dat de uh, fractievoorzitter van de grootste partij zijn. Tenzij ze meerderheid in een week tijd vormt... Voor iets anders. Ja. Ja, maar dan zou je kunnen laten zien. Maar een dat... stok achter de deur, als je er niet uitkomt, is het afgelopen. Er is één precedent, ik... begin jaren zeventig. Toen, ja. toen die motie ook al eerder was aangenomen. toen ja. hebben ze het geprobeerd, kwamen ze er niet uit. en stonden nee. ze in een mum van tijd weer op de stoep nee. van Huis Omdat ten Bosch. dat er een situatie was ontstaan. waarbij de meerderheid die zichzelf uh, al gevormd had. Uh, bleek door de kiezer niet ondersteund te worden, niet voldoende. Dus toen moest er een andere partij bij, DS70, voor de ouderen onder ons, ja. uh, die de meerderheid moest helpen Nick. vormen. Ja. Uh, <laughs> maar um, ja, dat kan dus kennelijk niet zo makkelijk uh, met een uh, gekozen formateur. Het zou best kunnen. Ja. Maar dan. Ja, dan zijn partijen, hebben in Nederland toch de neiging om uh, te zeggen... formeren, dat is net zoiets als op de Albert Kuip. Rondstruinen, kijken, nog eens terug, uh, enzovoort. En de keuze pas aan het eind maken. Kees Boman, die hier naast ons zit, die de hele ochtend naast ons zal blijven zitten... om ons een beetje te prikkelen en te voorzien van koffie... die zei, het is misschien maar... tijd voor een verkennen. Uh -huh. Gewoon een verkennen die even... Gaat ja, rondneuzen in, in plaats van een formateur ja. meteen. Nou ja, Chink Willink had uh, destijds, uh, of uh, kort geleden eigenlijk, nog het voorstel. doen we nou één slag anders. Je gaat braaf naar de koningin. Ja. Uh, dan kan uit dat soort raadpleging in uh, verkenner komen, de eerste informateur. Die komt met een rapportage van zo, ja, je zou echt toch het beste die kant uit kunnen. Ja. En dan kan de Kamer inderdaad uh, heel goed een formateur of informateur kiezen. Uh, want dan weet ze wat ze gaat doen. Uh, en dan kan ook iedereen volgen wat er gebeurt. Want uh, ik ben erg voor die democratische procedure vanuit de Kamer. Maar je moet wel vaststellen dat het, uh, het geheim van door het einde het geheim van het Binnenhof wordt. En drie keer zo lang gaat duren. Laten we los van de procedure ook eens even kijken naar de twee partijen... die dan in eerste instantie samen om de tafel belanden. De VVD en de Partij van de Arbeid. De ja, eerste of dat keer... in eerste instantie gebeurt is nog maar de vraag. Dat, zou, ja, dat is nog maar de vraag. Dat zal toch wel van de hand liggen, of niet? Nou ja, kijk, ik denk dat uh, uiteindelijk er wel zoiets zal moeten komen... als een coalitie van die twee. Maar net als in 1994 een oplossing die uit nood geboren is. Paars. Waarom... Omdat het niet anders kan. Ja. En toen D66 heeft het toen doen voorkomen alsof zij de grote architect waren van iets nieuws. Nou, ja. dat trunne ik ze, daar gaat het niet om. Ja. Maar de beide grote, VVD en Partij van de ABD, omdat het niet anders kon. Ja. En dan met het CDA even helemaal niks te beginnen was. Ja. Dat was er overigens bij mijn weten in de recente parlementaire geschiedenis de eerste keer dat VVD en Partij van de, ja. de Arbeid samen moesten onderhandelen over een kabinet. Toen liep Frits Bolkestein in het eerste stadium van Paars nog boos weg. Toen heeft de koningin trouwens geïnterveneerd door Wim Kok als formateur aan te wijzen. Ja. En een ja, van de ja. onderhandelaars toen was Jacques Wallage. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En later ook overigens bij de totstandkoming van dit vorige ja. kabinet nog één formateur. Dat wil zeggen in een eerder stadium van Paars. Toen is het niet Plus... gelukt. Nee, toen is het ja, niet maar... gelukt. Uh, wat, wat zou wat u betreft nu de procedure moeten zijn? Wie zou met wie moeten gaan praten en waarover? Nou ja, waar de, ka waar de Kamer nu voor staat... is inderdaad uh, in de eerste plaats te beslissen... of men uh, direct door wil stoten naar uh, een aanwijzing... van iemand die uh, uh, een bepaalde coalitie moet gaan vormen. Of, uh, en, en daar zou veel voor te zeggen zijn... hetzelfde te doen wat uh, het staatshoofd meestal in dit soort situaties doet. Namelijk, eerst de uitzoeken wat zijn de... Uh, ...meest voor de hand liggen de oplossingen en hoe komen we daar? Met andere woorden, uh, de Kamer staat nu eigenlijk voor dezelfde vraag... ...waar het staatshoofd voor staat, uh, stond. Namelijk, uh, ga je recht toe recht aan op uh, een coalitie van, een, van twee of meer partijen aan... ...of ga je eerst dat veld zorgvuldig in kaart brengen... ...kijken uh, wat de voor- en nadelen zijn en dan stap voor stap verder. En die afweging moet men, denk ik... Eerst maken. En waar zou u voor kunnen uitgaan, meneer Wallager? naar een informateur dan? Of meteen toch maar naar een formateur, zoals meneer Van den Berg zo even nou, Kijk, de, de, de ironie is natuurlijk dat we uh, uh, aan informateurs komen in ons stelsel omdat men uh, uh, grote twijfel begon te krijgen of het wel zo verstandig was om uh, de voorzitter van de grootste fractie meteen voor de leeuwen te gooien. Ja. He, dus de, dat, dat hele idee van dat zorgvuldig in kaart en wat Jack Willek zegt uh, informeren is faseren. He, dus doe dat in stappen. Dat hele idee is ontstaan omdat uh, nou ja, de, de fouten van toen, he, van, van, van de KVP en van de partij van arbeid met name, uh, het, uh, makkelijk geslachtofferd werden in dat proces. En dan is natuurlijk een stapje achteruit om het geld goed te overzien, is wel verstandig. En nu uh, in deze situatie één informateur of twee informateurs? Want de PvdA heeft nou, ook fors gewonnen. Nou ja, kijk, voor, voor, de, voor de deelnemers aan dat gesprek, uh, de fractievoorzitters... spreekt denk ik heel erg of ze uh, bij VNP het idee hebben... Nou ja, het komt uiteindelijk toch op ons neer uh, dus, dus laten we dat ook samen opknappen. Of, wat ook zeer wel denkbaar is... Dat, uh, dat men gewoon ook vanuit de hitte van die uh, campagne, en vanuit de zeer grote verschillen van opvatting die er zijn, uh, behoedzamer te werk wil gaan. Dat is echt een afweging. Bent u beschikbaar? <laughs> ik, ik heb denk ik al goed aangegeven dat niemand de Kamer nu even voor de voeten moet lopen. En ik uh, denk dat het al lastig genoeg is, eerlijk gezegd. We komende dagen zonder allerlei personele meldingen uh, dat proces moet organiseren. Maar als het straks een WhatsApp wordt, bent u dan beschikbaar? Ik dacht, ik verstond er even niet goed. Dat ik zeg, als u straks uh, wordt gewots bent u dan beschikbaar? <laughs> nou, ik, ik vind dat die personele kant echt nu even bij de Kamer ligt... en niet bij, bij mensen zoals ik die gewoon uh, in, ook nog adviseur van de Kamer zijn... als, uh, als de voorzitter van de raad op het bestuur. Dus het lijkt me niet dat soort vragen nou, uh, te beantwoorden. Dat misschien klinkt als bellen. ik wil dolgraag. Je kunt me altijd bellen, maar ik ga het publiekelijk niet zeggen... want dan loop ik iedereen voor de voeten. Nou, misschien wel om te omgekeerde, maar ik ga daar niet op in... Meneer okay. de Van den Berg is het iets voor u eigenlijk? Ik dacht het niet. Uh, waarom niet? Waarom niet? Uh, ik denk dat uh, je daarvoor iemand moet hebben... die toch iets dichter uh, bij uh, het politieke bedrijf van alle dag staat. Uh, als je moet verkennen, als je moet informeren. Het is misschien ja, handig dat nou, je er ja, niet zo dichtbij staat. Ja, je ook weer niet al te dichtbij. Ik bedoel, dat is de vorige keer met Rosenthal dus niet goed gegaan. Die zat er al te dicht op. Ja. Maar uh, ja, daar uh, heb ik de neiging hetzelfde te zeggen als Sakuila. Het is allemaal wel moeilijk <lacht> genoeg. Nou, Ke Kees uh, Boman, het, hoorde... het, het begint al lekker. Het is hartstikke ingewikkeld en niemand wil. Nee, het gaat dat... er niet om dat iemand niet wil. Het gaat erom dat niemand... Politici die het moeilijk genoeg hebben voor de voeten gaat lopen. Als zo'n fase, als ik dat vragen mag. Als zo'n uh, zo fase van eerst even kijken hoe de verhoudingen ja. liggen. en welke de mogelijkheden zijn. en wat er moet gebeuren. Hè? De, het verkennen, zou ik maar zeggen. Ja. van het probleem en de mogelijkheden. zou het voorstelbaar zijn om ook de Kamer een beetje tegemoet te komen. voor die nieuwe koers zonder de koningin. om de Kamervoorzitter daar een rol in te geven? Het zou kunnen, maar daar zijn een paar problemen. Um, kijk, de VVD riep vorig jaar al: één koningin vinden we wel genoeg. Um, en de andere is dat je altijd het risico loopt dat het echte voor meer werk moet gebeuren als de voorzitter er niet meer is. Gerdy Verbeet is er tot en met Prinsjesdag. En dan komt de nieuwe Kamer, dan is ze er niet meer. En precies dan begint het echte werk. Uh, dus dat, uh, het zou op zich wel kunnen. Ik uh, bedoel, in de Zweedse situatie is de Kamervoorzitter degene die de rol vervult. die hier de koningin tot nu toe uh, gehad heeft. Overigens politiseert dat de verkiezing van een Kamervoorzitter geweldig. Want daar hangt dus ontzettend veel van af. Uh, maar goed, op zich uh, kan dat natuurlijk wel. Maar ja, dan moet je daartoe besluiten. Uh, en dat betekent toch nogal wat voor het voorzitterschap. Dat in Nederland natuurlijk toch erg uh, bescheiden is in zijn autoriteit. Uh, bedoel, uh, een voorzitter wordt niet heel veel ruimte uh, verschaft. En die komt nu vanzelf als je hem uh, tot een soort van... Uh, ja, hoe heet het? Stuurman, vrouw of man verklaar? Er is nog een andere suggestie gedaan, namelijk door de man zelf, dat de onderkoning van Nederland, de vicevoorzitter van de Raad van State, misschien wel eens een rol zou kunnen spelen. Piet hein Donner. Ja, maar dat ligt ook alweer niet zo voor de hand. Er zijn een aantal partijen die niet echt veel goede herinneringen hebben aan de totstandkoming van zijn vicevoorzitterschap. Dat slijt wel. Maar het tweede probleem is nog groter. Hij is van het CDA. En. Ik herinner me niet gisteravond gezien te hebben dat het CDA er erg goed uitkwam. En het moet nu echt denk ik, of van de VVD of van de Partij van de Arbeid komen. Zij zijn de grootste. Zij hebben de plicht om het probleem op te lossen. Pechtold en Slob die hebben het initiatief genomen... om die Koendes-coalitie uh, binnen ja. no-time een, een, een, een, ja, een begroting uh, te laten ja. presenteren. Dat zou natuurlijk in dit geval ook kunnen. Je zou Slop kunnen vragen, want die, die staat er toch een beetje verder vanaf... om, uh, om eens wat informerende gesprekken uh, te gaan voeren. Ja, Heeft het, hij zelf ook het, aangeboden. Het, he? Ja, maar het gaat heel eenvoudig gezegd over de verdeling van de macht. En of je dat nou leuk vindt of niet, daar gaat het om. En dat laat je dus niet over aan iemand hoe aardig je hem ook vindt. En hoe intelligent je hem ook vindt. Dan moet je toch echt zeggen: het, de verantwoordelijkheid ligt nogmaals. of bij, uh, bij Rutte, die een, een informateur kan voorstellen. Ja. of uh, als hij dat niet zou willen, uh, bij de partij van de Of van allebei, dat zou ook ja, nog kunnen. Dus, dus, dat dus, kan dus, eventueel dus, allebei, maar ja. dat zou je nu nog niet moeten doen, vind ik. Ja, dus Bob, Bob, Meneer ik wel als je Als je terugkijkt naar Koenders. nog andere reden om uh, even heel voorzichtig te zijn. Toen is inderdaad vanuit de Kamer een initiatief genomen, maar er is vervolgens ook meteen behoorlijk te donder ontstaan over het proces. De, de, de Partij van Arbeid voelde zich daar buiten gesloten of kreeg het, het verwijt dat ze niet mee wilden doen. Dat hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Maar één ding is zeker, heel veel mensen hebben een onbehagelijk gevoel gekregen van, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. En een van de opdrachten die de Kamer zichzelf nu gegeven heeft, is een proces zo te organiseren, dat als er uiteindelijk een kabinet is, degene die niet meedoet, in ieder geval het gevoel hebben dat er een fatsoenlijk proces in plaatsgevonden precies dat overleg bij Koenloes, waarbij de een zei... ja, je wou helemaal niet meedoen. Ja. En de ander zei, ik well, mocht helemaal niet meedoen. Dat is nou precies zo'n procedureel tool uh, wat de Kamer zich de komende weken en maanden... Uh, van het lijf moet zien te halen. Je hebt iemand boven de partijen nodig dus, met andere woorden. Uh, je, hebt, en nog... je moet in ieder geval het proces zo organiseren... dat je daar zoveel afspraken over maakt. En tijdens dat proces, ook ja. zo terugkoppeld naar de Kamer als geheel... Ja. Uh, dat, dat net als bij het staatshoofd vaststaat dat er niks gebeurt, anders dan van een meerderheidsopvatting in de Kamer. Meneer Van der Bergen, dus ja. het zou zo kunnen zijn natuurlijk dat, uh, dat de Kamer stelt... we moeten dit binnen drie weken gedaan hebben, dat informeren, klaar. De, de Kamer ja. heeft natuurlijk de mogelijkheid om daar een termijn aan te stellen. Ja, dat kan. Uh, het Israëlische parlement doet dat. Uh, je krijgt drie weken, staat zelfs wettelijk vast aan. En zo niet, dan komt de volgende. Uh, dus uh, je gaat vanzelf wel haast maken. Uh, ja. Ziet u dat gebeuren? Nee, dat zie ik hier niet gebeuren. Uh, in de eerste plaats, uh, je zou bijna zeggen, ook door de situatie van het land is Israël een echt land. Uh, en wij hebben toch de neiging om te denken, nou ja, dan duurt het wat langer. Hè? Uh, een erg urgent soort gevoel van een kabinet hoort er zo snel mogelijk te zijn. Zoals dat uh, bij de meeste buren het geval is, behalve België. Uh, dat hebben wij niet. Dus uh, dan zeggen we nou dan maar wat langer. Want we hebben altijd de neiging gehad te zeggen, het moet dan maar wat langer duren. Maar dan heb je ook een stabiel kabinet voor vier. Nou, ja, dat uh, hebben we de afgelopen jaar gezien. Dat he? hebben we dus aardig afgeleerd. Ja, ja. Meneer Wallagen, welke uh, coalitie heeft eigenlijk uw voorkeur? Z uh, uh, uh, bedoel... Nou ja, he heel eerlijk gezegd denk ik dat de uitslag, de kiezer is eigenlijk zodra duidelijk geweest. En die heeft twee dingen gedaan. Die heeft twee grote partijen groot gemaakt. Uh, en die heeft eigenlijk geen. Uh, vluchtroutes van lindige uh, Lotinta aangewezen... anders dan dat die twee partijen het ook maar samen moeten gaan doen. Ja, maar uh, daar kunnen uh, er ook één of twee anderen bij. Nou ja, een van de dingen die je moet verkennen de komende dagen, lijkt mij nou precies die vraag te zijn. Namelijk, zit daar een meerwaarde in? Is daar grote belangstelling voor? Uh, wat voor bijdrage zouden die partijen gaan leveren? En, en helpt het? Kijk, uh, ik, ik denk dat verschillen tussen Partij van de Arbeid en de VVD zo groot zijn. En niet alleen politiek, maar ook qua, qua richting, qua, qua cultuur, dat het al lastig gezat is omdat op een... Creatieve manier en ook naar de toekomst bij elkaar te brengen. Dus ik heb voor mezelf het idee dat meer partijen het probleem niet kleiner maken, maar eerder groter. Maar dat moet je ook dat moet je echt stap voor stap en zorgvuldig nagaan. Meneer Wallager, wat zou uw advies zijn aan Samsung? <laughs> Rustig blijven zitten, de kaarten tegen de borst houden. Rustig blijven zitten, de katen tegen de borst houden. Nee, mijn, mijn advies is altijd, en dat hoeft trouwens helemaal niet gedaan te worden, want dat is de stijl waarin die er in deze verkiezingen mee heeft gewonnen. Uh, wees open en eerlijk en, en, en spreek het uit in opzichte van elkaar. En, en draai er niet omheen. Dat doet hij dus ook niet. Dus ik verwacht eerlijk gezegd, dat geldt voor Mark Rutte ook. Dat zijn natuurlijk uh, toch wel een, een, een type politicus wat, als ze zien dat het moet, uh, denk ik ook in een redelijk tempo uh, knopen kunnen door. En uh, in dat opzicht, uh, we praten altijd over hele lange formaties in Nederland, maar het zou. Het zou ook wel eens als, als een soort onvermijdelijk gegeven uh, krik kunnen deze keer. Twee mastodonten in de uitzending. Joop van den Berg en Jacques Wallagen. Oh ja, nee. je, je, telt, je telt jezelf ook mee, <laughs> Kees Ook <-man>. Gefeliciteerd. <laughs> Ze zijn allebei van PvdA-huizen. Uh, heren, voor dit moment bedankt. Naida zit in de NTR-beurs en is nog geen meter opgeschoten. Staat nog altijd bij de 50-plus-beurs in Utrecht. Ja, hei heren. En ik moet je zeggen, ik sta hier omringd met allemaal mensen die zeggen... luister, we zijn wel oud, maar we hebben haast. Ongeduldige ouderen. Ik wist niet dat ze bestonden, maar ze bestaan echt. Ze kijken me ook allemaal uh, glimlachend aan, dus ik begin snel. En er staat hier een mevrouw die heeft helemaal geregisseerd hoe dat moet. Want u moet snel weg. En ik mag u geen vraag stellen, maar uw man. Wat is dat nou? Nou, mag mij ook, maar mijn man doet mijn man maar. Die doet het woord bij u. Ja. Nou, vertel, op wie heeft u gestemd? En wat is uw favoriete kabinet? Mijn favoriete is Rutte. Dus op, ik heb gestemd op VVV. Goeie partij. Heeft het goed gedaan, heeft alle vertrouwen. Is een charismatische man Rutte? Is Rutte een charismatische man? Voor mij wel, ja. Ja. Daar heb ik vertrouwen in. Hij weet precies wat hij doet en hij zegt ook wat de waarheid is. Alleen hij heeft nou goed gewonnen, maar ja, wat hebben we er nog aan? Het wordt nou moeilijk. Waarom wordt het moeilijk? Oh, uh, de partij van de Arbeid is te links geworden. Dus dan wordt het dus moeilijk voor de VVD om toch, toch nog uh, een goede regering te hebben. En anders hebben ze te veel nodig. Kijk, hier staan twee mensen. Die zijn al bijna 80. Zien er schitterend uit, moet ik zeggen. PVDA te links. Uw partij is gewoon te links. Ja, Ja, nou, dat weet ik. Dus, maar er werd hoog tijd dat ze een keer van de VVV af zouden komen. Dat is niet gelukt. Ik had veel liever gehad dat de PVDA wat meer stemmen had gehad en de VVD veel minder. Ja, en dan had ik toch nog eens een keer PvdA samen zien gaan met misschien D66. We willen ze in ieder geval een meerderheid hebben. Dat ze niet... Dan hadden ik gewoon een gemixt kabinet gekregen. He? Maar dit is ook niet goed, VVV en PvdA samen, want dat lukt van geen kanten. Ja, dat zijn kortstondige kabinetten allemaal. He? Dat houdt nooit stand, dat kan toch niet. Bent u het eens met uw met man? Ja, helemaal eens met mijn man. Maar wat gaan we dan nu doen? Want PVDA VVD, ze zullen toch door één deur moeten. Nou, ze zullen wel door één deur ja. Maar ik denk dat dat niet lang duurt. <laughs> dus, over twee jaar weer verkiezingen? Ja, en dat kost al, altijd geld. En veel geld. Nou, u bent lekker optimistisch, maar niet heus. Zijn er, mevrouw, u, bent u optimistischer? Ik denk... U gaat door, helemaal goed. Winkelsen. Ik ben blij dat de VVD dat daar ook op gestemd heeft, dat hij gewonnen heeft. Hoe het verder gaat, dat is natuurlijk nog even afwachten. Maar uh, ik was voor uh, de hypothekenafrente uh, aftrek dat hij blijft, omdat ik zelf daarin zit. En als ik over 20 of 30 jaar uh, moet veranderen, dan uh, kan ik dat misschien niet meer betalen. Dus uh, dat was een van de redenen, onder andere. Omringd door VVD'ers, maar hier staat ze. De dame die heeft gestemd op de oudere partij. Ja, ja, ja. U bent een van het. de weinigen, lijkt het wel, hier op de beurs. Dat het toch een 50 plus beurs is. Ja, ik kom naar de beurs om iets uh, op te steken voor de 50-plusser. Aan zo het niet. Wat komt hij hier opsteken dan, behalve actiefjaars kopen? Ja, bepaalde dingen. Ik wil een elektrische fiets hebben bijvoorbeeld. dat zie ik nou hier staan. Kan ik daar meer informatie krijgen? En stemmen op de, op de oudere partij, twee zetels hebben ze nu. Wordt u daar een gelukkiger mens van? Nou, gelukkig. Nee, nee, nee hoor. Want ik heb toch niks te vertellen en de vijfde plus hebben ook niks te vertellen, denk ik. Dus een verloren stem? Nou nee, het is geen verloren stem. We moeten wel stemmen. Hoe dan ook. Oké. Okay. En mijn collega's die staan hier met een bordje waarop staat PVV'er en ze hebben er één gevonden. Wel gevonden, niet gevonden, Hans? Gevonden, niet gevonden, nee, helaas. Dus we kunnen nu zeggen, inderdaad, de PVV heeft verloren, want ze staan niet hier. We hebben ze niet gevonden, nee, dus ik denk dat, uh, dat je gelijk hebt daarin, ja. Oké. Okay. Heren, we komen straks weer terug bij jullie over ongeveer een uurtje... vanuit de Beur 50-plus beurs in Utrecht. Tot zometeen. Tot zo, Naida. En tot zo, dames en heren, want uh, zometeen het vervolg van dit programma. Eerst nu de hoofdpunten van het nieuws van half elf. Hier is Doran Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Maatschappelijke organisaties zijn over het algemeen tevreden over de uitslag van de verkiezingen. Ze willen dat er snel een stabiele coalitie komt van middenpartijen. De organisaties zijn opgelucht dat de kiezer lijkt te hebben gekozen voor een pro-Europees beleid. De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland vinden de uitslag goed voor de stabiliteit van Nederland. Ruim 2,5 miljoen mensen keken gisteravond naar de uitslag van de verkiezingen op tv. De NOS-uitzending Nederland kiest trok de meeste kijkers 2,1 miljoen. De Indonesische regering wil dat YouTube de anti islamfilm Innocence of Muslims blokkeert. De film wordt ook in Afghanistan, Libië en in Egypte geblokkeerd. Google, de eigenaar van YouTube, heeft laten weten de film op YouTube te laten staan. Amerika gaat onderzoeken of de aanval in Libië, waarbij de ambassadeur en drie van zijn medewerkers omkwamen, een geplande aanslag was. Tot nu toe wordt er vanuitgegaan dat de aanval een spontane actie was bij het protest tegen de film.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 Sven Kokkelman en Felix Murders. Vanuit Nieuwsport in Den Haag. Waar zou Nieuwsport zich anders bevinden? Een gezamenlijke uitzending van de KRO, de VARA en de NTR. Het gaat over allerlei zaken, maar eerst, dat is het meest dringend... sommige fracties die hebben zich al teruggetrokken in de Kamer... en voor de deur staan daar verslaggevers van de NWS... om mogelijke laatkomers op te vangen. Wilma Borgman staat bij de Kamer van de VVD. Zeker, ik sta bij de Kamer van de VVD... waar vooral een heleboel cameraploegen staan. Uh, ik heb net uh, uh, de partijvoorzitter naar binnen zien gaan... de fractievoorzitter in de Eerste Kamer... Maar uh, Stef Blok en uh, zeker Mark Rutte, die is er nog niet. De fractiekamer van de VVD, die uh, is niet um, berekend op dit soort hoeveelheden. Oh, ik zie daar in de verte Mark Rutte en Een heleboel cameraploegen rennen nu met mijn me benen naar hem toe. Maar jij bent sneller, Wilma. Heel snel. Ik doe mijn best. Ik ga even kijken of ik tussen de Gewoon dwars voor die camera's gaan staan. Ja. Ik kan ja. maar geen angst dromen. Uh, maar ik moet u wel meedelen. Pas op, want het noudt hier. Uh, de Arbo staat dit niet toe. Uh, ik moet u wel mededelen dat ik de komende tijd uh, zwijgzaam zal zijn, omdat ik vind als grootste partij uh, dat ik moet uh, proberen het proces zo snel mogelijk te laten verlopen. En dat helpt. En dan helpt het niet als ik daar mededeling over doe. Niet langer de verschillen benoemen, maar de overeenkomsten. Uh, überhaupt mededeling op het proces. De, de Kamer heeft ervoor gekozen om de koningin uit uh, het proces te halen. In ieder geval in deze fase. Uh, en dat betekent dat het nog ingewikkelder is om het zo snel mogelijk te laten lopen. Ik moet wel nu... Ja. Ik ga nu wel... Ik ga, ik ga nu wel uh, nou, jullie horen het. Uh, het is bijna onmogelijk om hier in het gedrang nog een... Hij loopt sprek. gewoon dwars door iedereen heen, zo te horen. Nou, dat, dat probeert hij wel, maar het is een beetje lastig. Want dit is een gang met een aantal versmallingen. En die, al die cameramensen lopen achteruit. En die komen dus af en toe met hun rug tegen die versmallingen aan. En proberen dan zich er doorheen te wurmen. Dus dat is een nogal uh, ingewikkelde operatie. Omdat hier, ik heb ook journalisten gezien van Reuters en van uh, Belgische media. Dus, uh, maar Rutte gaat nu, als dat lukt tenminste... Hoor je het? Ja, en ja. binnen. Gejuich en geklapt van de nieuwe fractie. Rutte wordt binnengehaald en wordt gezoend door, dat kan ik even niet zien. Maar hij maakt een soort rondgang nu om de, om de grote tafel waar de fractie van de PVD helemaal voor het avond biertje in de hand, denk ik. Natuurlijk, hij is de hand, hij zoent mensen. Beneer leeft de kamerlid, uh, zie ik nu. Er wordt geapplaudisseerd. Het staat hier heel veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 camera's werken in de trouwelijkheid. Ik probeer een beetje bij hem in de buurt te blijven. We kunnen horen wat hij straks gaat zeggen als hij deze enthousiaste mensen gaat toespreken. Nou, is geen taart. Ik hoorde net dat we bij D66 champagnefles op tafel staan, maar hier staan toch een Is dat zo, Hans-André? Ja, staan er bij D66 champagneflaatjes op tafel? Welke Nee, is een beetje. Nee, we komen zo bij. Hè? We gaan eerst nog even naar Wilma. Iedereen gaat nu zitten plekje. Ik probeer een beetje in de buurt te komen van Mark Rutte om mee te kunnen luisteren met wat hij zo meteen gaat zeggen. Ik moet hem even een wegbanen tussen mensen door. Hij had zwijgzaamheid beloofd net aan jou, maar dit is wel erg zwijgzaam. Ja, volgens mij probeert hij ook nu even een stoel te vinden. Oh, hij staat nog een collega te woord. Ik denk dat die zwijgzaamheid, die gaat natuurlijk vooral over het formatieproces hierna. Um, normaal gesproken, voor, voorheen was het zo dat de fractievoorzitters, nadat ze bij de koningin waren geweest, een persconferentie gaven om toe te lichten wat ze aan de koningin hadden geadviseerd. Um, die persconferenties... Die het is nog niet helemaal niet zeker hoe dat zal gaan. Dus het is maar de vraag of de uh, volgens Rutte... en daar sloeg hij zwijfzaamheid op die hij zojuist aankondigde... Uh, volgens Rutte zal er meer in de achterkamertjes gebeuren... en zal het minder transparant zijn. Ik zeg even dat hij gaat beginnen. Dat is Stef Blok, die aan ons allemaal vraagt om weg te gaan. Krijgen we dat weer? Die gesloten deur. Meestal de deur van het CDA. Ja, de VVD-fractiekamer heeft er twee. <lacht> Dacht dat u nog wel taart zou gaan uitdelen, meneer Rutte? Ja, die is nog niet gebakken. Die, die staan nog, nog in de oven. Het gaat allemaal zo snel. Moet u er niet op gerekend dat u een feestje zou vieren? Ja, dat, ik had er wel hoop op. Maar ja, je moet ook het, je moet ook het, het noodlot niet tarten. Hè? En uh, altijd bescheiden blijven. Wil maar hoe Rutte Wilma borgman. En komt ah. Rutte twee? Ik geloof dat, ik dat Wilma we nu... Ik heb verantwoordelijkheid moeten nemen voor het proces. Maar er hoort helaas ook bij dat ik er heel weinig over kan zeggen. Want alles wat ik er nu in de openbaarheid over zeg, uh, zorgt ervoor dat er geen snelheid in het proces zit en uh, brengt risico's. Ja. zei dit dat dan nou tegen zijn eigen fractie? Nee, Wilma? Oh, nee, nee, nee. Er staan hier mensen er staan hier uh, collega's om me heen die proberen ook een vraag te stellen. Dit Goed Wilma, we, we komen vandaag straks mee terug. Ja. Ik, dit horen we vandaag nog heel veel uit de mond van Rutte dat hij er niks over gaat zeggen, omdat dat het proces namelijk gaat vertragen. Bij D664 is ook een bescheiden feestje. Uh, geen champagne op tafel, hoorden we net van hans Anderinga. Wat staat er wel op tafel? Taart? Ja, oké. Okay. Ik hoor wel via de zender. Ja, je hoort inderdaad via de zender uh, dat je, Hans, uh, gevraagd wordt of de taart op tafel staat. Twee <lacht> <lacht> lekker. Hij zit ongeveer 300 meter van ons af, maar... Uh... Ha, hallo? Jammer. Ja. Nee. Overigens, de Partij van de Arbeid, dames en heren, vertellen ik u in de tussentijd ligt nog te slapen. Die gaan vanmiddag pas om twee uur om de tafel zitten in de fractiekamer. Dan moet ik toch bij van Beet zijn? Dat dacht ik ook. Nou, de, de, de kamervoorzitter. Hans, je, je bent er nu, uur. hè? Nou, dat, dat loopt lekker. Weet je, we gaan gewoon uh, ons werk doen hier. Want uh, daar, daarvoor zijn we aangenomen. We zitten in Nieuwspoort. Zo is dat. Uh, hebben we wel contact met Marcel Bril nog bij het CDA? Vraag ik nog even. Nee, ook niet, want het CDA begint ook om half elf. Maar daar uh, zijn we gewend aan een dichte deur. Hier aan tafel uh, in ieder geval um, gaan we praten over uh, de campagnes. Met twee um, campagneleiders. Namelijk die van uh, D66, Chris Verhoeven. Twee zetels winst. Wat hebt u goed gedaan? Ik denk dat we goed hebben gedaan dat we op het uh, laatste moment... de laatste dagen... Uh, alles uit de kast hebben gehaald om uh, de, de, de beweging naar beneden weer te keren en er toch uh, een winst van te maken. En dat in de tweestrijd. Wat is dat alles uit de kast halen? Zijn dat toeters, bellen, petjes, t-shirts? Uh, nee, wat we, wat we gedaan hebben is in ieder geval toen we zagen dat het veel meer over de strategische stem ging. En niet alleen maar over de inhoudelijke boodschap. Toen hebben we ook een radiospot gemaakt uh, waarin we hebben gezegd... een strategische stem kan ook op D66 zijn vanwege dat stabiele midden. Ik hoop dat iedereen moe wordt als ze dat horen, want dan hebben we dat vaak genoeg gezegd. En een beetje wel dat eigenlijk. Dat is aangeslagen, ja. Nou ja, dat valt nog maar te bezien of u überhaupt mee kan doen in dat stabiele midden. Nee, eens dat, dat is nu niet duidelijk. Maar de, even, de verkiezingsuitslag is voor ons in die zin uh, positief. Winst ten opzichte van 2010. Ja. En uh, dat zag er uh, op een gegeven moment wel uh, iets anders uit. U zegt, we hebben de neergaande beweging hebben we weten te stoppen. Uh, waarom is u dat niet gelukt, uh, Arjan Vliegenthart, campagneleider van de SP? Nou, uiteindelijk zijn wij op hetzelfde aantal uitgekomen als uh, twee jaar terug. En dat vind ik uh, in, in, in de tweestrijd tussen uh, de Partij van de Arbeid en de VVD eigenlijk ook nog wel een uh, prestatie. Meneer Vliegendhart, wat heeft u fout gedaan? Nou, niet zo gek veel. En uh, dat is al lastig te zeggen nadat je een korte nacht hebt gehad na de uitslag. Nee. Dus, nee dat ik, is... denk dat, ik, ik denk dat dat uh, vooral de, het verhaal zal zijn hoe het kwam... dat nou de VVD en de Partij van de Arbeid in de laatste weken... zo'n ongelooflijke dynamiek hebben gehad naar boven. Dat nee, zal toch grote vraag zijn. Hoe kwam het dat de SP zo'n ongelooflijke dynamiek naar beneden had? Nou, uiteindelijk is die dynamiek niet eens zo ver naar beneden gegaan, want we hebben hetzelfde nou, aantal. Uh, weet aantal u nog op hoeveel zetels, zetels, zetels u in de peilingen stond? 36. peilingen zijn palingen. Ja, ja, je, kunt, ja. je, kunt, je kunt ze niet grijpen. Dat hebben nou, we gezegd toen ze goed waren. En dat zeggen we nu nog steeds. Dus wat dat betreft uh, houden we hetzelfde mm, vernaal. Dat is niet helemaal waar, want uw lijsttrekker Emiel Roemer ging wel degelijk uit van de mogelijkheid dat hij premier zou worden. Hij wilde premier worden. Hij ging zich ook als premier gedragen voordat de televisiedebatten begonnen. Lijkt me ook heel wijs. Uh, dat wilde hij ook worden. Dus het is dorp, flauw om te dorp, zeggen: het dorp, zijn dorp. maar peilingen en peilingen zijn palingen. Nee, de, ook al toen heeft hij gezegd, peilingen zijn peilingen. En uw eigen partijvoorzitter heeft gezegd, ik reken op 46 zetels? Nee, onze partijvoorzitter heeft gezegd dat we er op zichzelf 45 zouden kunnen halen, maar dat het er ook een stuk minder zouden kunnen zijn. Ja, een stuk minder, het zijn 40. Maar het zijn in ieder geval geen 15. Er werd toch rekening gehouden met een ongelooflijk grote winst we bij de geen, SP? Wij hebben, zover, zover de peilingen dat aangaven, op een ongelooflijke winst gestaan. Die hebben we niet vast kunnen houden. Dat is jammer. Hoe komt dat dan? Wat is er dan misgegaan in de campagne? Of is het alleen op Emiel Roemer af te schuiven? Wat is het? Oh nee, het is zeker niet op Emiel Roemer af te schuiven. Ik denk dat uiteindelijk de kiezer, uh, de linkse kiezer... want uh, ons verhaal is geweest, uh, we staan op een tweesprong, gaan we sociaal of liberaal. Heel veel kiezers die keuze hebben gemaakt, alleen voor het sociale geluid. Stem aan de Partij van de Arbeid hebben gegeven. Maar heeft u te laat de opkomst gezien van de Partij van de Arbeid? Nou, die opkomst kwam ook heel laat. Dus hoe, in de vraag van nou, hoe maar te je... laat op het moment dat je bezig was met de campagne? Je, je op een bepaald moment zag je het aankomen? Ja, en we hebben volgens mij toen aangegeven dat de linkse stem voor ons betreft het meest veilig is bij de SP. De kiezer heeft gezegd. Laten we vooral Samsung groot maken. Dat verdient een groot compliment voor de partij. Maar van de, de Arbeid. kiezer was eerst bezig om Emiel Roemer groot te maken. Dus ja. wat is daar, waarom heeft die kiezer uiteindelijk voor Samsung gekozen? Daar moet u toch over na hebben gedacht. Gaandeweg de weg de campagne al? Zeker weten. En Wat is het antwoord? Ik denk dat het dat... ook te maken heeft met de bestuurservaring van de Partij van de Arbeid. En dat mensen in crisis hebben gedacht. Laten we nou een partij kiezen die links is en bestuurservaring heeft. En het geluid van de Partij van de Arbeid, dat is volgens mij de winst van de SP-campagne, is grotendeels het geluid van de SP. -verweest. Dus daar kan je nooit tegen op. Op het moment dat de PvdA komt met een. Goede trekken, dan ben je als SP machteloos. Nee, zo negatief ben ik niet. Dan Moeten we inderdaad ook goed campagne voeren. Daar hebben we weer een hoop van leren dat het deze keer is gebeurd. Maar dat wil ik nou ook niet willen zeggen. Want de linkse kiezer heeft nog steeds heel veel sympathie voor de SP. Nee, ze stemt nu Ja, Dat woord nee, sympathie, nou, dat ik heb ik gehoord natuurlijk. Dat, uh, dat is een woord dat wat nu overblijft. Na 1515. 15, 15. Sympathie wordt SP. Je hebt niet altijd zetels op, hè? Dat, nee, nee, dat weet je wel ervaring, hè? Ja, ja we zijn wij zijn een partij die. Uh, D66 is een van de partijen die altijd wordt genoemd als uh, uh, nou ja, graag in de regering. De uh, uh, kans op een stem is altijd hoog. Uh, en de kunst is om op de dag dat er verkiezingen zijn... Dan ook daadwerkelijk die stemmen binnen te halen. En dat is gewoon uh, de uitdaging voor elke partij. Ja, de uitdaging ook voor het CDA gisteravond. Woorden eerder van Kees Boman hier aan tafel, dat een prominente CDA op de partijbijeenkomst gisteravond al rekening hield met de opheffing van het CDA als het onder de tien zetels zou gaan zakken. Het zijn er 13 geworden. Uh, Marcel Bril is bij de fractiekamer. En ik geloof in gezelschap van Sibrand van Haarsma-Buma, de fractievoorzitter. Ja, Sibrand van Haarsma-Buma kwam ongeveer vijf minuten geleden langs Wandelen. Hij ging van zijn kamer naar de fractiekamer. Inmiddels zijn de deuren de bekende. De deuren, waar we het net ook al even over hadden, weer dicht. We mochten niet uh, mee naar binnen. We hoorden wel een applaus voor Sibrand van Haas-Mabuma, uh, die als leider de nieuwe fractie toe gaat spreken. Ze gaan een aantal dingen uh, bespreken. Bijvoorbeeld, wat gaat onze inzet worden later vandaag? Als Geddy Verbeet of Mark Rutte ons een vraag stelt, wat gaan we doen? Wie weet, uh, wordt die vraag niet zo concreet vandaag. Maar ze proberen nu wel een positie te bepalen. En toen Sibrand van Haas-Mabuma zijn kamer verliet, vroeg ik hoe hij uh, deze ochtend wakker was geworden. Uh, liggend. <laughs> maar um, gaat u er uh, een feest van maken nu in een nieuwe fractie? Nou, dat is natuurlijk een heel gemengd gevoel. Uh, fractie met 13 leden. Uh, teleurstellingen over de uitslag. Aan de andere kant wisten we natuurlijk wel, gezet uh, op de peilingen, dat we hiermee rekening moesten houden. En we zijn gemotiveerd om verder te gaan. Gemotiveerd om verder te gaan. Een feest is het natuurlijk inderdaad niet. Uh, er was ook niet eens zo ver ik kon zien taart aanwezig, Misschien is die inmiddels wel gebracht. Maar uh, ja, uh, toch een groot uh, verlies voor het CDA. Ook al hielden ze er wel rekening mee. En je hoort ook wel zeggen dat mensen toch wel blij zijn... dat het niet minder uh, dan 13 is geworden. Want dan zou het wel heel verdrietig zijn geworden. Marcel, een van de vragen die daar uh, ter sprake gaat komen in dat fractieberaad... is of het CDA opnieuw bereid moet zijn om deel te nemen aan de regering. Mochten ze daartoe geroepen worden? Of dat ze uh, de, de wonden gaan likken in de oppositie? Is daardoor individuele Kamerleden al over gesproken tegen jou? Nou nee, ze zijn daar buitengewoon uh, vaag over. Zeker nu nog. Ze verschuilen zich nu nog achter die fractievergadering... dat ze voor de eerste keer in een nieuwe samenstelling bij elkaar zitten. Uh, ja, je, je hoort wel wat twijfelende geluiden. En verschillende geluiden ook. Uh, binnen de partij. Uh, moeten we het nou wel gaan doen? Moeten we het nou niet gaan doen? Kijk, in 2010 was dat ook aan de orde bij de vorige verkiezing. Toen hadden ze ook verloren het CDA. Toen zeiden ze in eerste instantie ons pas bescheidenheid. Uh, uiteindelijk zijn ze natuurlijk wel in dat uh, kabinet gekomen. Het minderheidskabinet. Um, er zal ongetwijfeld over nagedacht worden. Maar ik denk dat de houding van het CDA nu dezelfde is als in 2010. Ons pas bescheidenheid. Maar natuurlijk zijn er verschillende smaken. De een die zegt het is goed voor ons om in het kabinet uh, te komen. Uh, want dan hebben we tenminste nog invloed. En de ander zegt ja, laten we nu alsjeblieft dus even uh, onze koers uh, op uh, pijl gaan uh, krijgen. Uh, de koers die wij in hebben gezet een, een tijd geleden met dat strategisch beraad en het nieuwe stuk. Dus misschien moeten we dat maar gewoon even in de oppositie doen. Uitgesproken. Hebben de Kamerleden dat dus nog niet tegen mij. Maar ja, je merkt wel natuurlijk wat, als ik het zo mag zeggen, wat accentverschillen. Marcel Bril, voor een dichte deur bij de CDA, Tweede Kamerfractie. Arjan Vliegendhart, hij is campagneleider voor de SP, zei net: ja, we kunnen er wel leringen uit trekken. We leren van mogelijke fouten die we gemaakt hebben? Je leert altijd van campagnes. Dingen ja, die goed... Wat leert u? Nou, dat, dat moeten we nu evalueren. Kijk, de campagne ja, wat denkt nu... u dat u leert? Nou, wat Ik denk dat ik leer. Dat zou raar zijn als ik dat nu al zou weten. Want dan had ik het in de campagne uh, kunnen ja, doen. Maar u bent campagneleider, dus u I kunt vooruitzien. Ik zie, ik zie vooruit, maar volgens mij is het vooral zaak dat we nu goed terugkijken op datgene wat er is gebeurd. En... Zal, zal ik u helpen met een paar punten? Helpt u eens. Want de SP uh, was altijd kampioen campagnevoer. Met een grote verkiezingskas, met bussen het land in, tomatensoep, tomaten, een, uh, een, een, een eigen huissanger, zal ik maar zeggen, met huisorkest. Um, allemaal gedaan deze keer. Ja, en er stond een lijsttrekker die zijn dossiers niet helemaal op orde had. Nee, onze lijsttrekker had zijn zaken goed op orde. Hij, hij heeft, heeft fouten gemaakt in de debatten. Nee, dat zou ik nou niet direct willen zeggen. Als je het allemaal rustig... Dat vind, vind ik genereus voor nu, meneer Ja, Jazeker, maar wij zijn ook zeer genereus ten opzichte van onze partijleider. Want onze partijleider heeft het afgelopen twee jaar goed foutloos gedaan. Foutloos gedaan. Heeft de afgelopen twee jaar goed gedaan. Geen, geen mens is foutloos. In de campagne heb ik het over. En in de campagne heeft hij volgens mij ook gewoon het SP-geluid laten horen... wat we de afgelopen twee jaar hebben verteld. En daar hebben we niet mee gewonnen, maar daar hebben we ook niet mee verloren. Kees Boonman zit hier, politiek commentator van Eén Vandaag. De SP en de campagne die de SP heeft gevoerd, was dat een goede campagne? Ik denk dat uh, de SP eigenlijk uh, een beetje in een droomgedachte... Uh, tijdens de campagne heeft geopereerd. Want uh, wat Sven nu zo even ook al aangaf. De SP is echt een campagnepartij. Eigenlijk de enige politieke partij in Nederland die eigenlijk permanent campagne voert. Hè. Dat, er zijn niet echt verkiezingen voor nodig. Overal kom je ook uh, tussen verkiezingen door de SP wel ergens in een, een of andere plaats tegen. Ik uh, denk dat de SP ook door de peilingen ingegeven dacht wij zijn uh, de leider van een links blok. En dat is steeds zo volgehouden, die gedachte. Maar dat linkse blok, dat bestond helemaal niet. En uh, de SP is een beetje vergeten dat daar uh, uh, rechtsachter... toevallig deze woordkeus... dat daar rechtsachter toch de Partij van de Arbeid... gewoon stilletjes bezig was uh, in de campagne afscheid te nemen... van de linkse blokgedachte. En die is succesvol geweest. En dat heeft Roemer gewoon niet... Uh, voldoende in de gaten gehad. En zijn campagne-team dus niet. En zijn campagne-team niet. Ja, maar even. Uh, uh, Kees Roemen, van van D66. Ik ga niet over de campagne van de SP. Uh, ik wel ook over niet. Van D66. Maar hij gaat hem ja, wel ook goed niet. helpen de hele tijd. Hè? Nee, maar wat, wat, wat, wat je wel ziet, kijk, de SP kan niet in het gat springen waar de PvdA ingesprongen is. Ik bedoel, je ziet dat de kiezer weer terug is gegaan naar het midden. Dat is de analyse van deze verkiezingen. De PVV en de SP zijn gelijk gebleven of hebben verloren. De kiezer is terug naar het midden. En je kunt de SP best het een en ander verwijten, zoals elke campagne wat te verwijten is. Maar je kunt de SP niet verwijten dat ze niet in het gat van het midden gesprongen zijn. Want daar kan de SP volgens mij niet geloofwaardig ja, in springen. De... Terwijl wij als D66 daar juist wel geloofwaardig in konden springen. En dat is voor ons ook weer het succes. Maar het gaat ook niet om verwijten, het gaat om uit te zoeken wat er mis is gegaan. Nou, er zijn ja. er eigenlijk een aantal, een aantal dingen gebeurd. Ik denk dat de Partij van de Arbeid een programma heeft neergelegd dat het linkse, meest linkse programma is sinds de afgelopen twee decennia. Dat is interessant. Dat heeft ook te maken met de manier waarop wij geopereerd hebben. Dat is volgens mij een compliment voor de SP, dat het überhaupt zo ge gebeurd is. Dus de woorden van de Partij van de Arbeid, ik denk dat voor veel kiezers dat ook zo zal zijn... waren dezelfde woorden als die de SP gebruikte. Mensen hebben gezegd, nou ja, als die twee woorden zo op elkaar lijken... laten we dan het vertrouwen geven aan de Partij van de Arbeid. De vraag is of nu de Partij van de Arbeid haar woorden in daden omzet En ze heeft een grote hypotheek genomen op de linkse kiezer... die een groot vertrouwen in haar heeft gesteld. Ja, dat is uh, eigenlijk wel het meest interessante wat u nu uh, waarneemt. Dat het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid een beetje SP-erig was. Hou dat even vast, die gedachte. En... Hou dat heel even vast, want en... we gaan naar D66. Uh, de, voor de deur van de fractiekamer daar staat Hans-Anderinga. Ja, ik sta uh, in de fractiekamer. Uh, daar staan de gebaksbordjes uh, gevuld met uh, mooie stukken taart... glazen champagne en Alexander Pechtold. Goedemorgen, twee zetels erbij. Tevreden? Ja, zeker. Als je kijkt naar het slagveld om ons heen... dan ben ik heel blij dat D66 niet nu alleen een partij is... maar dat we ook een hele stabiele achterman hebben... die uh, in al dat geweld toch heeft gedacht... nee, D66 voor Europa, voor die hervormingen... wil de ambitie in het kabinet brengen... en dat we daar zelfs zetels winst mee hebben gehaald. Twee zetels erbij is heel mooi... maar bij het hele formatiespel dat nu gaat ontstaan... zit hij toch een beetje op de tweede of derde rij? U heeft niet echt een, meteen een duidelijke rol... Getalsmatig zijn we niet nodig. Dus we beginnen vandaag als, als fractie rustig gewoon met ons werk. Uh, vanmiddag gaan we eens horen wat uh, met name de VVD, maar ook de PvdA... samen van plan zijn. Uh, getalsmatig uh, zouden ze dat samen kunnen. Maar als ze misschien ook inhoudelijk en ambitie nu verder willen, zouden ze andere partijen daarvoor kunnen uitnodigen. Zouden ze andere partijen kunnen uitnodigen? Dat geeft een beetje aan waar deze 60 nu staat, hè? Ja, maar ik ben met dat realisme ook deze verkiezingen ingegaan. Ik wist dat het zeker de laatste week een enorme strijd zou worden... Het eerste doel was D66 op winst brengen. Dat is gelukt. Uh, de inhoudelijke agenda, daar gaat het me dadelijk de komende jaren om. En daar zal ik ook niet uh, concessies om doen. Daar speelt voor mij het getal niet mee. speelt vooral mee is het een kabinet waarin we ons zouden kunnen herkennen. Ja. Ziet u dat gebeuren? Partij van de Arbeid, VVD, en daarin nog een rol voor D66... waarin u zichzelf ook nog kan herkennen. Ja, ik, ik merkte gisteren dat uh, zowel Samson als Rutte... nog erg in de verkiezingsretoriek zaten toen ze hun speeches hielden. Nou snap ik dat voor, voor dat moment. Maar er zit natuurlijk een enorm verschil. Bedenk wel dat de helft van de PvdA-achterban... vorige week nog bij de SP zat. En bij de VVD-achterban zat een groot deel bij CDA en PVV. Om dat stabiel dadelijk de komende jaren door te brengen... zullen ze misschien toch ook meer naar de inhoud moeten kijken. En, en, en draagvlak moeten zoeken om dat inhoudelijk ook dadelijk... niet alleen in de Kamer, maar ook maatschappelijk verder te krijgen. U gaat nu vergaderen hoe het uh, precies uh, verder moet... en welke posities u in gaat nemen. En uh, de gebakschoteltjes de, raken leeg en zo ook de flessen champagne. En uh, wellicht gaat dat bij d 60 leiden tot uh, goede spirituele ideeën. De champagneflessen open. Kees Verhoeven, de campagneleider van die club. U zei net, we hebben de neerwaartse beweging weten te stoppen. Waar komt die neerwaartse beweging toch telkens vandaan... als jullie meedoen met verkiezingen? Nou ja, kijk, wij zijn een partij die uh, altijd heel erg op inhoud... Uh, een, een inhoudelijk verhaal als basis heeft. Nou, dat slaat goed aan. De afgelopen twee jaar. sloeg dat vanuit de oppositie goed aan. Uh, en je ziet dan, dan op het moment dat er twee partijen... in een soort strijd verwikkeld raken... dat mensen dan strategisch gaan denken. En we zijn erin geslaagd om toch een deel van de kiezers te overtuigen van het belang van een stabiele middenpartij... waar je echt op kan, uh, kan bouwen. En maar in het niet zin zo Ik dat... blij met, met, met de ontwikkeling van onze partij. Kijk, mensen zeggen, ja, je stond op 18, jullie stonden op 17. We bouwen al jaren aan een wat stabielere achterban, aan wat bredere achterban. Ja. En we lijken er nu ook ingeslaagd om een deel van een achterban vast uh, te houden. En we kunnen nu weer verder bouwen in al die afdelingen aan die partij en de, uh, uh, ja, de stabiliteit en de continuïteit van onze partij. Dat is de winst van, van deze ik. verkiezingen voor ons. Ah, Jan Vliegens hart bemoeit zich ermee. En, uh, we hadden het daarvoor even, voordat uh, we D66 uh, hoorden... en Alexander Pechtold met name beluisterde met Kees Boonman over het verschil tussen de, het SP-programma... en het PvdA-programma. Naar aanleiding van de opmerking van de campagneleider van de SP... dat de PvdA min of meer uh, het programma van de, van de SP had gekopieerd. Ja, dat vond ik uh, een interessante opmerking... Uh, dat dat uh, de Partij van de Arbeid dus een deel van de, van de, de, de koers van de SP... Uh, ja, onderschreef eigenlijk in het verkiezingsprogramma. Vandaar dat ook die termen als SP-lite uh, in opkomst waren. En ik heb de indruk dat de SP heeft gedacht... Uh, als wij nou een beetje richting uh, sfeer Partij van de Arbeid... ideologisch gezien opschuiven dan komen we dichter bij de Partij van de Arbeid... omdat zij ideologisch een beetje onze kant zijn uitgekomen. Maar het is misschien wel het beeld geweest, op papier... maar het is niet het beeld geweest in de campagne. Want wat is nu het kenmerk van de PvdA-campagne geweest? Dat die SP-leidgedachte in al die debatten... door Diederik Samson helemaal niet zo verwoord is. Er door hem wel steeds gezegd... Uh, als wij moeten kiezen, dan ligt de SP ons het meest nabij. Net zoals D66 en GroenLinks. Maar... En dat was eigenlijk het moment waarop de SP zich had moeten realiseren. En dat is volgens mij te laat gebeurd. Hè. Op enig moment in het ene laatste debat... begon opeens Roemer uh, uh, wel uh, Samsom aan te spreken op... Uh, ja, wat wilt u nou? Wees eens duidelijk, voor wie kiest hij? Maar dat was eigenlijk al te laat. De SP heeft zich gewoon verrekend... Op uh, het feit dat de Partij van de Arbeid eigenlijk, althans in de campagnestrategie niet SP light was, maar. Uh, D66 light. D66 light, ja, misschien. Nou, nou, nou met de VVD zo in ieder geval kunnen. doorheen door moest, dat, dat, dat was duidelijk. Interessant is volgens mij toch ook wel dat. ook Hij ah, maar vliegend woorden... reageren? Ja, hier, nee, is maar dat? Ik, ik denk dat, dat de woorden van Dieter Samson wat dat betreft erg leek op die van de, van de SP. Ook in de campagne. Dat is nou, mij gezegd, niet opgevallen. Heb je u het wel gezegd van er zijn verschillen? Ja. Natuurlijk zijn er verschillen, maar hij heeft ook heel veel gezegd van, ja, sociaal uit de crisis... Geen marktwerking in de zorg. Het zijn punten waar wij jarenlang voor gestreden hebben. Weet u wat hij vooral zei tijdens die debatten en waarom die ook is geprezen? Namelijk dat hij zei: we kunnen wel net doen alsof er geen extra geld naar de Grieken in Europa gaat. Maar dat, dan, dan vertellen wij hier een verhaal dat niet, dan, haal dat niet klopt. Het eerlijke verhaal is dat het zal gaan gebeuren. En daarmee sloot hij aan bij Pechtold. Zeker op Europa. Maar op Europa was van tevoren al duidelijk dat de Partij van de Arbeid een ander standpunt had dan de SP. Dat is is wat... dat het doorslaggevende geweest in deze campagne? Ik denk het niet. Uh, maar dat, nou, zal de, zal, dat zal kiezersonderzoek uiteindelijk moeten uitleggen. Dat er echt wel een hele bijzondere. De beweging is gegaan, wat ik net ook al zei, bedoel, het is eigenlijk ondenkbaar, als je vergelijkt met 2010, was het echt polariseren, de flanken, Wilders groot, SP enorm in opkomst, en nu zie je ineens, twee jaar later, en blijkbaar hebben kiezers er toch tabak van, van de manier waarop het de afgelopen twee jaar gegaan is, dat ze zeggen van, ja, laten we nou even rust, laten we dit land nou eventjes besturen, laten we nou de problemen aanpakken, die woningen, die banen, die problemen moeten aangepakt worden, en dan kom je op dat... Eerlijke verhaal. Zeggen waar het op staat. en moet bezuinigd worden. Er moet door iedereen bijgedragen worden. Het is het verhaal van D66 al jaren. En in die zin kun je ook zeggen... het is jammer dat Diedrich Samson de kans heeft gepakt... om in dat gat te springen waar wij ook in zaten. En aan de andere kant ben ik er blij om... dat er een aantal partijen in zijn geslaagd om te laten zien... dat de politiek vanuit het midden niet saai is. Maar meer gewoon betrouwbaar en degelijk. En dat is wat we nu nodig hebben. Meneer dat is een mijn dan. hoe is het nu met Emiel Roemer eigenlijk? Nou, ik hoop dat hij nog in bed ligt. En dat hij uitslaat. Het zijn in spannende weken geweest. En ik heb hem gisteravond horen spreken op, uh, op onze bijeenkomst. En daar kwam veel passie en veel vuur uit. Er zat zelfs nog een grap en een rol in. Wat zei hij dus, na afloop tegen u? Dat hij moe was en dat hij naar huis toe wilde. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Is hij helemaal ja. naar Boksmeer gegaan? Nee, nee, nee, nee. Hij slaapt volgens mij in Den Haag. Oké, okay, gelukkig maar. Want hij moet zo meteen moet hij hier weer zijn. We een, een hè? Ook wij hebben vandaag een fractievergadering. Ja. Het is toch wat, hè, die campagnes. Ja, voor de ene partij is het goed gegaan. Voor, voor uw partij is het wat minder gegaan dan u gehoopt had, meneer vliegendheid. We zouden hier ook nog Jesse Klaver hebben van, van GroenLinks. Maar die is niet opkomen daar. Ik kan ik me een beetje voorstellen. Als je van uh, tien zetels uh, in de Kamer terug bent gegaan... naar drie in de uiteindelijke uitslag. En ja dat, dat, dat moeten toch wel treurige zaken zijn. Daar moet je over nadenken. Dit is een Nieuwspoort. Uh, wij zitten hier nog een uur, zometeen na 11 met Sven Kokkelman en zijn platenkoffer. Er is <lacht> nog niks uitgedraaid, Sven. Nee, gaan we straks veranderen, Felix. <lacht> Welke plaat heb je nou bij je, waarvan je denkt... die gaan we zo draaien? Dat is de verrassing voor het volgende uur. <lacht> Ik ben heel erg benieuwd. Want er wordt hier wat gepraat en uh, aan de tafel wordt er geformeerd. En we hebben straks ook nog Henkel van uh, 50+. Plus. Dus nou, uh, u kunt zich erop verheugen.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 Lees nu NRC Handelsblad of NRC Next al vanaf 19,95 per maand... en u krijgt de e-reader helemaal gratis. Ga snel naar nrc.nl slash sony. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zaken doen. Met Bach contextueel brengen Mousica Amphion en het Jezu Aldo Consort Amsterdam... een tweede serie kantates en orgelwerken in historische kerken.